Aan het begin van de nacht in het een teken van de nacht. Ook deze van Navagita Platea. Je de de Bohemia. En wie is dat? En wie zijn dat? Navagita Platea. Dat is een gezelschap dat afkomstig is uit Gerez de la Frontera. En dat ligt dan weer in Andalusia, Spanje. Welkom, dit wordt van nacht in de het tweede uur. In aandacht voor twee oud medewerkers. jawel. En wie zijn het dan wel? In de jaren tachtig hadden ze een radioprogramma op de zaterdagmiddag. En dat was zo succesvol dat er ook een tv-programma kwam. En dan heb ik het over Henk Spaan en Harry Vermeer Die begonnen bij de varen Radio met het programma tussen start en finish... Met leuke interviews en ook sketches uh, die ze erin hadden. En dat resulteerde uiteindelijk in een televisieprogramma. Verona, weet u nog wel? <laughs> toen het bij Veronica zat. En Pisa, dat was de titel van het programma toen het bij De Varen zat. Maar op een gegeven moment ging het over van uh, De Varen naar Veronica. En toen werd het Verona. Nou, in die periode toen hebben ze ook een LP gemaakt... met uh, grappige scènes erop. En een daarvan... Dat komt dit uur voorbij. De Nacht ging anders bij de Vraag op Radio 1. En wat gaan we verder nog? We staan nog even bij het thema De Lange Weg. Stil, The Long Way, home. Ook dat nog. En de sterfgevallen van de afgelopen week. Kortom, een hoop te doen. Het komend uur hier bij de Nacht ging het anders. Call Me Maybe. Dat is de afgelopen maand weer een van de meest gedraaide platen geweest. op de Nederlandse radio, maar dan in de uitvoering van zangeres. Carly Ray Jepsen. Ik laat je een andere versie horen uit het VARA-archief. Uit het grote Giel-archief. En die is van de groep FUN. 22 mee, toen traden ze daarop. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as a fell. And now you're in my way. I trade my soul for a wish. Pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this. But now you're in my way.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 you baby but here's my number so call me maybe hey i just met you and this is crazy Gedaan. Op dit moment hebben ze een hit met het nummer We Are Young. Maar ze waren dan uh, recentelijk 22 mei jongsleden in de 3FM studio bij het programma van Giel. En daar coverden zij live op de radio het nummer Call Me Maybe. Wat op dit moment weer een hit is voor Carly Ray Jepsen. En die versie was de afgelopen maand de meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. Ook in dit uur anders voor... Uh, de festivals, de kleinere festivals. Zo heb je 14 en 15 juli, dus aanstaande zaterdag en aanstaande zondag, in het Zuid-Limburgse Valkenburg. Het Bokpopfestival. Daar heb een keur aan artiesten, absent-minded uit België, die komt daar optreden. Verder de Hofbuskers, Campy, Kensington. En ook deze bent die zal er zijn. Therapy. Uit Ierland, dit is een van de grote hits van de band, zullen ze dan ook ongetwijfeld wel zingen. Hier is Diane, Therapy dus. Hey, So much easier if I drove met een hit uit 95. En, ja, hier klinken ze wat liefelijk, maar ja, dat is het lot van een hardtalkband die met een strikersensembles in gaat. Dan hebben ze altijd met uh, die combinatie de grootste hit kun je toch van voorbeelden ervan opnoemen. Ik heb zelfs een keer mijn rij gedraaid. Je hoort in ieder geval uh, Therapy uit Ierland met dat uh, hele fraaie Dn. En zij treden dus op dit weekend in Valkenburg in dat openluchttheater. Ik ben er een keer geweest, heel mooi openluchttheater. En mid in de rotsen inderdaad. Je weet niet wat je overkomt als je er bent. Alsof je in een andere eeuw stapt. Maar de muziek is uh, niet van een andere eeuw. Hoewel, met 95 kan je dat wel zeggen onderhand. Therapy treedt daar dus op Red Ribbon, uh, The Lefty Soul Connection, uh, Absent Minded en veel andere winschoten, andere kant van het land, daar zal deze band verschijnen. Op een podium dat daar nogal omstreden is, <laughs> omdat dat de toegang, toegang tot een aantal uh, horecagelegenheden zou beperken. 13 meter lang is het podium, maar in ieder geval direct staat erop. Familiana, Faber. to travel time to places where I want De nacht van <laughs> Ja. zeg ik het zo goed? Nou, Tom van Zalvers, is wel een beetje verkeerd zijn. Maar van een Limburg mag je niet verwachten dat hij een perfecte Groningse tongval heeft. De nacht van Windschoten dus, die begint morgen, middag om twee uur op het Schunveldplein En dat gaat allemaal door tot uh, vier uur zaterdagochtend. Midden in de nacht dus. Met onder andere de optredens van Dean Sanders, Mooi Wark, Martin Zemering, Kraantje Papi, Asman en Staten en ook direct die je dus net hebt kunnen horen met hun meest recente hit van dit moment. Direct en hun heet A Long Way Home. Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us.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 take the long way home I put food on the table and a roof overhead but I traded it all tomorrow for the highway instead watch your back if I should tell your love's the only thing I'd ever Thanks for sure, sweet baby. I always take the long way. Zes uur, de nacht klinkt anders met roelkoeners. Supertramp en Take the Long Way Home. Uit hun meest succesvolle album Breakfast in America. Met de stem van Roger Hudson, die tegenwoordig solo is. De band bestaat niet meer, maar als ze optreedt, is hij daar natuurlijk met het oude Supertramp-repertoire. It's the Long Way Home dus. Nog even aandacht voor een paar popfestivals. Uh, de kleinere festivals. Waarland. Waarland, waar ligt dat? Dat ligt uh, zo'n 16, 17 kilometer ten noorden van Alkmaar. Daar is op 13 juli een popfestival aan de hand. Dat is dus morgenavond. En daar de optredens van de Memphis. Maniacs, Cirque Valentine, De La La Lies, Go Back to the Zoo en Whalen. En zaterdagmiddag, dan kan je terecht in Heeg. Dat ligt dan weer in uh, Friesland, het watersportdorp. Daar hebben ze een podium op het strand neergezet. Een drijvend podium. En op dat drijvende podium kan je in ieder geval kijken... naar de optredens van uh, de Fools, de Hunnekop, Rugby en Pater Moeskoen. Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang, wie is er bang ze vol wie is er band Sommersgroen dus in Heeg. Daar kun je ze gaan bekijken in het gezelschap. En ze zullen daar uh, verschijnen met uh, nog een aantal andere mensen. Zoals ik zei, de Hunnekop, de Fools, Rigby. En dat allemaal vanaf uh, zaterdagmiddag twee uur. Oh, wat zei ik? Twee uur. Nou, je kan wel om twee uur naartoe gaan, maar dan is er nog niet zoveel te doen. Dus dan zijn de voorbereiding bezig. Het programma begint pas om half acht s'avonds daar in uh, het Friese Heeg. Goed, ik had het al eerder gezegd, in dit uur van de nacht ging ik anders aandacht voor uh, Cabaret. Nou, ze zou het kunnen noemen. In ieder geval een komische act tussen Henk Spaan en Harry Vermeer. Opgenomen voor een langspeelplaat die ze destijds maakten. Radio Tour de France Tourflits. Voor een directe reportage van de dertiende etappe in de Tour de France, Pau Bordeaux, schakelen we nu over naar Theo op de motor. Uh, nou luisteraars, u hoort het. Uh, we gaan weer terug naar Theo als de verbinding met Frankrijk hersteld is. MUZIEK <tied>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 Radio Tour de France Tourflits. Nou, we gaan het nog eens proberen met Theo op de motor. Voor een direct verslag van de 13e etappe in de Tour de France. pau Bedeau. Gaan we over naar Frankrijk. De caravan wordt getuisterd door de stum in de regen. En de regen en van het water gaat de gekruimde van de... ...van de... Zit zitten ons vandaag niet mee met de techniek. We zullen nog even moeten wachten op een betere lijnverbinding met Frankrijk. Set the gun.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 hoe is het zo gekomen, deze overwinning? Helemaal kapot. Ik ben nog helemaal kapot, Theo. En mijn moeder was vandaag jarig. Uh, ik heb een ploegleider gevraagd... Uh, ...mag ik rijden voor ons moeder vandaag? Ons moeder is jarig. Haha, uh. <laughs> wat leuk voor je dat je ja. moeder jarig is. <laughs> ja, okay, alles uit de kast. Ik ben nog helemaal kapot. Mijn moeder, gefeliciteerd. Uh. Ik heb helemaal voor u gereden vandaag. Ik heb gewonnen. En dat is het verhaal van de etappe eigenlijk.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 Die kon je beluisteren. En hij uh, zong nog eens een keer zijn hele There's a World. En dat is te vinden op zijn album Harvest World. Neil Young dus. Daarvoor had je de singles met Bardinerie, Claude-François zong La Sun Son en Marie lafraie Yvan Boris et moi. En dat is dan het begin van nog meer Franse platen die zullen gaan komen. En die Franse platen die werden dan weer geladeerd met de ronde flitsen. 1981 gemaakt voor een langspeelplaat onder de titel tussen start en finish. En je kon luisteren naar de stemmen van Henk Spaan en Harry Vermegen. De sterfgevallen van de afgelopen week. Gerrit Comray overleed. En er zal een afscheidsbijeenkomst zijn vandaag. Maar wat deed hij nog meer? Heeft hij iets met muziek te maken? Jazeker. Dichter Gerrit Komrij die schreef namelijk het liedje De Kinderbeladen. Dat schreef hij samen met Boudewijn de Groot. Er was namelijk een projectalbum in 1976 in het kader van de Boekenweek. Dat project dat heette Pop in je Moerstaal. En daarin was het de bedoeling dat dichters samen met popmuzikanten composities maakten. De samenwerking van Boudewijn de Groot en Gerrit Komrij monden uit in dit zeer fraaie De kinderbeladen. Hij was twaalf, had beleden, jongen uit de hof van Eden.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 Hoe zeer kleine Annabelle had gehouden van haar engel uit het sierlijk balmasker, maar nog altijd ruist de zee. Uit 1976, de samenwerking tussen Gerrit Komrij en Boudewijn de Groot. Je kon luisteren naar de kinderballade. En even voor de duidelijkheid. Aanstaande zaterdag dan is er de uitvaart van Gerrit Komrij. Er is een afscheidsbijeenkomst om 12 uur. Waar alleen familie, vrienden en genodigden bij aanwezig zijn. Kees van Kooten, Jan Mulder, de huidige dichter des vaderlands Ramzi Nasser... Die zullen daar gastspreker zijn. En die bijeenkomst tussen 12 en 1 die is ook te volgen op de televisie via Nederland 1. Dan Lionel Baptiste, dat is een man afkomstig uit New Orleans. Hij heeft in het verleden meegewerkt aan de CD Spike van Elvis Costello. Maar hij was vooral in hart en nieren een echte New Orleans jazzmuzikant. En virtuoos op de drum en de kazoo. Hier hoor je met de Dream brass band in het liedje Buckets Got A Hole In It. Bucket of beer The bartender told me Said no son You can't get No beer I said Why I can't get No beer Why I can't Get no beer He said I'm gonna show you some right here Your bucket got a hole Jazz, de Dream Brass Band met de medewerking van Lionel Batiste... die afgelopen week op 81-jarige leeftijd is overleden. Je had hem op de bezem en de zang in het nummer Buckets Got a Hole In It. Ten slotte melden wij nog het overlijden van Rob Ronk, 84 jaar is hij geworden. En jarenlang was hij verbonden als arrangeur aan het Metropool Orkest. Hij arrangeerde ook voor andere mensen... Onder andere voor de zangeres Sylvia Fredhammer uit Scandinavië. Een LP die ze heeft gemaakt met Rob Pronk. En daarop een liedje dat bekend is geworden van Carly Simon. Nobody does it better. Sylvia Fredhammer met het arrangement van Rob Pronk. Nobody does it better. Makes me feel sad Nobody does it half as good as you baby all the best I wasn't looking but somehow you found me I tried to hide like heaven above